Onderzoekers van het AMC in Amsterdam en de Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne... hebben in muizen en wormen de genen gevonden die bepalend zijn voor de ouderdom van deze dieren. Ze publiceren hun bevindingen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De onderzoekers hebben de genen kunnen manipuleren... en denken dat het ook bij mensen mogelijk is om de werking van de ouderdomsgenen af te remmen. Dat zou het wellicht mogelijk maken om het leven van mensen te verlengen... en het aantal gezonde levensjaren te vergroten.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. In Bangladesh gingen vandaag weer mensen de straat op... om te demonstreren tegen de slechte omstandigheden in fabrieken. Vandaag zijn er opnieuw vier kledingfabrieken gesloten. Studenten Grafisch Ontwerp, Marleen van der Zanden... die is net terug uit Bangladesh. Die horen we zo meteen over de omstandigheden daar in die fabrieken. En inkoper Jaap Reinsdorp, jij bent er nou, wat is er, 40, 50 jaar geweest? Zoiets, ja. In Bangladesh, ongeveer, ja. je ja, hebt er jarenlang nog steeds uh, kleding ingekocht. 20 jaar geleden voor het eerst. 20 jaar geleden voor het eerst. Ook heel lang in foute fabrieken, gaan we het zo meteen over hebben... Jij hebt wel eens gezegd, je hebt echt letterlijk in, in dat soort fabriek wel eens tot je enkels in een stront gestaan. Ja, klopt. Ja. Wat moeten we daar bijvoorbeeld? Hoezo? Ja, letterlijk. Mensen stond, of? Uh, ja, wc's die gewoon vol zitten en overlopen en het loopt zo het trapje af en de fabriek in. Ja, onder dat soort omstandigheden ja. zitten mensen mijn truitje in elkaar ja. te naaien. Dat dus zometeen, daar hebben we het over. En Tim Hofman, onze internetprofessor, is er weer terug uh -huh. van weg geweest. Um, en we gaan het hebben over internetdaten. Ja. Mensen die op minstens spok lijken, die kunnen tegenwoordig gewoon ergens terecht. <laughs> Ongeveer zo, willen nee. wij. Nee, we hebben het over in, niche-internetdaten. Niche, Bijvoorbeeld voor, ja. voor trackies, fans... Ja. En dan zou je denken, er alleen maar gekkies op. Maar dat is niet zo. Um, nee, niet al, nee, helemaal niet eigenlijk. Wel, uh, wel ook gekkies, maar ook gewoon uh, bijvoorbeeld mooie vrouwen. Ja. Ja. Kunnen ook gek zijn op zich. Maar... Ja, maar ja. Daar, daar voel je niks van. <laughs> daar voel je niks als gek van. zijn. Goed, Tim. He? Fijn dat je er bent, ja, jongen. He, geen punt. Zometeen dus over niche dating. En kijk even op facebook.com slash Today... als je allerlei mooie zaken over ons wil zien en horen. Radio 1 Bnn Today. Apple in de VS, Saab in Zweden... en de EU-regeringsleiders praten er vandaag ook over de belasting... of eigenlijk beter gezegd de belastingontwijking. En dan gaat het natuurlijk altijd over multinationals... en dat is natuurlijk ook een beetje waar de schoen wringt. Jij en ik als particulier, of met een klein bedrijfje... wij eh, betalen maar brave belasting. En dus vroegen wij ons af op de redactie... als je nou een bakkerijtje hebt op de hoek van de straat... kan je dan ook listige belastingtrucjes in het buitenland uithalen. Dat weet Twan Manders. goedenavond... Goedenavond. Van het Haagse Juristencollege. En precies dat, belastingontwijking, dat is jullie core business. En jij gaat ons even wat tips geven. Um, stel, ik heb inderdaad een, een kleine bakkerij. Bakkerij De Boer in een dorp. Kan ik dan ook op een, op een listige manier belasting ontwijken? <laughs> nou, listig zou ik het niet noemen. Maar het kan wel op een slimme manier. Um... Oh. Ja, wat u kunt inderdaad uh, de bakkerij onderbrengen in een, uh, een holdingstructuur. En daarmee kunt u... In een holdingstructuur? Uh, in een holdingstructuur. Ja. Uh, dus u kunt uh, de aandelen onder, onderbrengen in een oudste En de aandelen daarvan uh, onderbrengen in, in een buitenlandse oudste maatschappij. Oké, okay, maar even, aandelen... even, even stap voor stap, want zo, dat gaat me wat snel. Ik heb bakkerij De Boer en dan uh, maak ik daar een holding van. Dus wat betekent dat dan? Ja, en dan houtse maatschappij, dat is een vennootschap die, uh, die niet anders ook een aandelen houden in, uh, in meerdere uh, werkmaatschappijen. Uh, dus je zou bijvoorbeeld uh, Bakkerij de Boer Beheer BV kunnen oprichten. Bakkerij de Boer Beheer BV, dat is dan de holdingmaatschappij? Dat is dan de houtse maatschappij, ja. En de aandelen daarvan die kunt u onderbrengen bij een, een houtse maatschappij in het buitenland, in, in Engeland bijvoorbeeld, of in Cyprus. Uh, en uh, de aandelen daarvan die zou ik kunnen onderdrengen in een uh, stichting, in uh, Curaçao of in uh, Cyprus. Op die manier kunt u een groot aantal belastingvoordelen behalen. In de eerste ja. plaats kunt u de, de winstbelasting uh, halveren. Maar is dit nou allemaal, want je, je, je, je mag wel je zeggen hoor, ik zeg ook je tegen ja. jou. Um, D dit klinkt als uh, boekhoudkundige trucjes op papier. Ik maak van mijn bakkerij een holding. En um, vervolgens uh, hang ik daar weer een BV onder. En dan geef ik wat aandelen uit. En dat breng ik weer onder in een stichting. Dit kan ik allemaal zomaar doen, terwijl ik maar een klein bakkerijtje ben. Ja hoor, dat kan. Uh, er zijn wel wat kosten aan verbonden. Die moet je natuurlijk terugverdienen. Maar het opslagpunt is vrij snel bereikt. Dat is bereikt bij een winstverwachting van 20.000 euro. Nou, dan moet het dat moet nog wel lukken met mijn bakkerij toch? Ja, dus als u op als u de langer termijn een winst verwacht van, uh, van meer dan 20.000 euro... Dan, uh, dan heeft u de kosten eruit, dus dan oh. gaat het uh, echt belastingvoordeel uh, opleveren. Maar stel, ik wil dit doen, en dat, dat, dat ga jij dan voor mij uitzoeken hoe dat werkt... Uh, en regelen, dat kost me natuurlijk ook geld. Wat kost het me? Nee hoor, wij, wij brengen geen kosten in uh, rekening voor het, uh, voor het geven van informatie... over hoe deze structuren werken. Wij breken het pas kosten op het moment dat u besluit om de structuur uh, op te zetten. En, en maar wat moet ik denken aan een paar duizend euro of tienduizenden? Nou, zo'n uh, structuur in stand kost ongeveer een 4000 euro per jaar. Oké, okay, dus als ik meer dan 20.000 euro winst maak, dan kan ik dit al doen en dat kost me slechts 4000 euro per jaar. En, dan, en wat, hoeveel bespaar ik dan als bakkerij? Nou ja, bij winst van 20.000 euro bespaar je 4000 euro, dus daar ligt dan ook meteen het omslagpunt. Ja. Maar stel dat je 100.000 euro winst maakt, dan uh, bespaar je dus heel veel meer, want dan wordt je winst dubbel belast. Dan betaal je dus eerst 20% winstbelasting, dat is 20.000 euro. Dan blijft er nog 80.000 over. En als je dat dan uitkeert aan privé, als je een winstuitkering doet aan privé... dan wordt dat nog een keer belast. We hebben in Nederland een dubbele heffing. Dus dan betaal je nog een keer uh, uh, inkomstbelasting en dat is een 3 van 25%. Dus dat is weer 20.000 euro... Normaal gesproken betaal je dus 40.000 euro. We betalen dus 40 en waar we voor waar we kunnen zorgen, want onze structuur... is dat die winst niet dubbel wordt belast, maar slechts één keer. Dus je betaalt dan niet 40, maar 20.000 euro. Als je belastingdruk gaat omlaag, ja. van 40 naar 20 procent. Ja, het zijn heel veel geta getalletjes, ik heb ze allemaal meegeschreven. Um, de, kortom, het <laughs> komt erop neer, zelfs met een, met een klein bedrijfje... met misschien maar twee, drie man personeel... kan je dat gewoon op een, nou ja, je, je mag het niet slings noemen... maar slimme manier regelen als je dat ergens op een eiland zet... Waarom doet niet iedereen dit? De meeste mensen die weten überhaupt niet dat het kan. Dan is er een groep mensen die op zich wel weten dat dit zijn mogelijkheden bestaan, maar die gaan ervan uit dat dat, dat, dat alleen voor uh, grote bedrijven is weggelegd, dat ze daar zelf te klein uh, voor zijn. Uh, en dat is dus niet waar. Hè? Dat omslagpunt ja. ligt juist heel laag. Dus ook kleine en middelgrote ondernemers ja. die kunnen daar gebruik van maken. En uh, dan is er nog, ook nog een groep van mensen die op zich wel weet dat het kan... en ook weet dat het ook voor hen uh, mogelijk is, maar het toch niet doet. En dat uh, komt omdat het uh, ja. bestuur van de stichting onafhankelijk uh, moet zijn. En, en dat is iets waar veel mensen tegenop zien. Want dat betekent... Nou, dat uh, betekent dat je zelf niet in het bestuur van de stichting mag, uh, mag zitten. Dus uh, je kunt wel uh, een, een professional en, en, een, goeie, en een vertrouweling, uh, een goede vriend bijvoorbeeld. Uh, ja, je moet iemand je, anders uh, erbij halen. Ja. ja, ik begrijp het. Ja. Goed, ja, en ik wou zeggen misschien dat mensen het ook nog moreel fout vinden. Dat ze ook nog kunnen natuurlijk. Maar goed, dat is weer een hele andere discussie. Uh, het kan dus. Ja. Dus uh, als je boos bent op Apple of op Saab, het kan ook als je een kleine bakkerij hebt. Dat hebben we net gehoord. Ik, uh... Twan Manders van het Haagse Juristencollege. Ik brei er een einde aan. Dankjewel. Na de dramatische instorting van een kledingfabriek in Bangladesh vorige maand... is het nog steeds onrustig in het land. Vandaag uh, werden er opnieuw een aantal textielfabrieken werd gesloten... na hevige protesten van medewerkers. De grote kledingconcerns zoals Zara en H&M <coughs> hebben natuurlijk inmiddels dat akkoord ondertekend. Dat was vorige week groot nieuws om de veiligheid in de fabrieken te verbeteren. En ook minister Ploumen, die gaat geld uittrekken om daar uh, de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het erover die situatie daar met Jaap van de Rijnsdorp. Goedenavond nogmaals. Hallo. Al 20 jaar, ruim 20 jaar kledinginkoper. Werkzamer voor het familiebedrijf Schijfens. Ja. Jullie maken onder andere werkkleding voor kruidvat, HEMA, Jumbo, Praxis. En nog veel meer. En nog veel meer. Emmerleen van der Zand, studenten grafisch ontwerp. Je bent net terug uit Dhaka, Bangladesh. Ja, klopt. En je hebt er onder andere nooduitgangbordjes ontworpen. en daar opgehangen in die fabrieken. Daar gaan we het zo meteen over ja. hebben. Ja. Um, maar eerst eventjes, want ik, ik ga met jullie uh, vooral uh, zo meteen in deel 2 van het gesprek echt die fabriek in. Wij willen hier aan tafel weten hoe ziet het er daaruit, wat gebeurt daar op die vloer. Maar eerst even over de situatie daar, want jij komt er dus net vandaan uh, Marleen. Ja. Uh, het is daar heel onrustig, hè? mensen gaan de straat op om te demonstreren um, uh, tegen die slechte arbeidsomstandigheden. Hoe, hoe was de sfeer nu? Um, nou ik ben in maart geweest en nu nog een keer. Uh -huh. En uh, ja, je merkte wel verschil. Uh, vooral als je met uh, werknemers of met organisaties of met fabriekseigenaren praatte. Die hadden heel erg. Uh, verschil ja, die waren... tussen wat en wat? Nou ja, die waren. Nou ja, het, het gevoel van angst meer. dat ze bang waren. Dat, dat merkte je heel goed. De werknemers? Nou ja, en ook uh, eigen fabriekseigenaren voor het feit dat fabrieken gesloten worden. Maar ook organisaties natuurlijk voor de werknemers. En uh, de werknemers, ja. In Bangladesh is het een heel groot verschil tussen of dat het nou echt werknemers zijn die aan het protesteren zijn. Natuurlijk heb je ook een hele grote groep van die werknemers die aan het protesteren zijn. Ja. Maar het is ook een heel groot deel overheid die dat allemaal... Omdat er verkiezingen zijn aan het eind van het jaar, zijn er ook heel veel protesten op dat gebied... En dat loopt heel raar nu door elkaar heen. Waardoor het soms heel verwarrend is van waar gaat het nou precies over? Is het nou. Maar die, of... maar die werknemers die protesteren, dat gaat echt over. Nou ja, naar ja, aanleiding ja, van wat we ja, ja, ja, net gezien terecht, hebben. Het, ja. het instorten van het gebouw ja, en meer dan ja. 1100 doden. Ja, die mensen die eisen een, een nou ja, betere werkplek, maar veiliger. Die, en, en die gaan dagelijks de straat op. Nou, volgens mij niet dagelijks. Niet wat, wat ik weet. Ik weet natuurlijk ook niet precies nee. alles. Maar zover als ik weet. Uh, dan gaan ze niet iedere dag. Uh, vooral als er net iets gebeurd is. Dan... Maar die mensen die gaan ook niet. Ik bedoel, ze, ze willen natuurlijk ook werken. Het probleem is als ze iedere dag gaan staken, dan werken ze ook niet... waardoor ze dus niet ja. voor het eten van hun kinderen... en hun ouders kunnen betalen. je ja. dus... ja, even naar jou, want, want jij loopt er al twintig jaar rond... in Bangladesh, onder andere, en dat is wel veranderd. Hè? Ik bedoel, tien jaar geleden was het, uh, heb ik begrepen, ondenkbaar... dat je als werknemer überhaupt voor jezelf opkwam. Ja, de, pff, geen denken aan. Nee, uh, toen was uh, Dhaka, had je een, uh, een weg van noord naar zuid en van oost naar west. En de rest uh, waren zandweggetjes. Dat was Dakka. Ja. Oh ja. En nu uh, zitten en, er nogal uh, niet... zitten er En ja. uh, nou ja, McDonald's mag niet in Bangladesh. Maar zeg maar dat soort ketens ja. zitten er inmiddels wel. Ja, ja. Nou, dat kun je niet meer voorstellen, dat beeld. Nee, nee, nee. nee. Dat is, in die zin Daka is het wel van. veranderd. <laughs> maar denk je dat het. Dat, bedoel, het is nog steeds, zeg jij wel een beetje. Nou ja, het is niet, niet massaal dat die mensen de straat op gaan. Maar is dit een beetje een begin van. Want iedereen zegt wel, het moet van de grote concerns komen. Of het De, de, de, de van, van het verantwoordelijkheidsgevoel of van de. De, de eigenaren van de bedrijven... maar het kan ook natuurlijk onderop van de werknemer zelf. Heb je het gevoel dat dat nu een beetje loskomt? Een beetje. En dat is tijdelijk. Precies wat je zegt. Dat is verkiezingen. Oh. En dat, dat is ver ja. Die mensen zijn, uh, die zijn arm. Die, ja. willen, die, willen, die denken maar aan één ding. Ze dus overleven. Ja. Daar zijn ze mee bezig. En... Uh, uh, die zijn helemaal niet bezig met... Uh, ff, ik moet het uh, veel beter en mooier en fijner. en, en nee, ik, wil, ik wil geld ja. hebben, op mijn kindje moet naar school... en dan moet ik eten. Zo ja. simpel is het. Ja. En daar ben je mee bezig. Zometeen hebben we het over... ik zei het al, wat gebeurt er in die fabrieken? Hoe gaat het er daaraan toe? <coughs> Pardon. Maar eerst even... Driver's Seat, Stim in the Tears. Zaterdag, okay. TV Driver seat. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Jaap Rijnsdorp en Marleen van der Zanden die zijn bij me. We praten zo verder over hoe het er toe gaat in kledingfabrieken in Bangladesh. En in Exit Holland hoor je straks over een groot cricketschandaal in India. En cricket, dat is dan iets waar ze in Bangladesh ook wel Eerst woensdag, dus hebben wij het over het wereldwijde web. Um, internet daten, de next level, kan je wel zeggen, toch? Internetprofessor Tim Hofman. Dit is wel next level, ja. Behoorlijk de next level, ja. is uh, next universum. Ja. <laughs> ja, want naast alle, nou ja, je kent ze wel, Lexa, Parship, Relatieplanners, uh, zeg maar, de huistuin- en keuken date-size, is er tegenwoordig een hele levendige datingmarkt voor eigenlijk hele speciale groepjes. Ja. Ja, daten voor Star Trek fans. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, ja, daten gaat een beetje de niche in. Um, en ik zat op het internet artikel te lezen. En toen kwam ik tegen een artikel over Star Trek fans die mekaar daten. Star Trek fans die mekaar daten, ja, dat is een ding op het internet. Um, zo heb je, en het zijn echt een paar sites: startrekdating.com, trackpassions.com, trackydating.com. Maar dat zijn allemaal Star Trek fans die mekaar opzoeken en zeggen: met jou wil ik een keer. Ja, ja, wijn drinken of koffie drinken uit eten, <lacht> iets Star Trek kijken. Ja, Dingen ik, doen, ja. Maar het, het is gewoon serieus. Het zijn echt mensen die elkaar daar ja. echt zoeken. Ja, en het zijn er ook best wel Ik kan niet de precieze stad zien, maar wel mm -hmm. uh, zien uh, hoeveel profielen en profielen online zijn. Dat zijn er heel wat. Uh, en dat zijn gewoon mensen die, die die hele normale mensen... Nou ja, hele normale mensen. Het zijn <laughs> in ieder geval heel veel mensen, echte profielen, die, die daar uh, op zitten en met elkaar willen daten. Maar staat er dan in zo'n profiel van ja aflevering 6, seizoen 3, dat is mijn favoriet. Ja. Vind jij dat ook? Uh... Bijvoorbeeld. Wat je ook hebt, je hebt natuurlijk heel veel series uh, van, van, van Star Trek. He? Heel verschillende uh, soorten series. Je hebt je hebt, ik noem een paar, uh, Deep Space Nine, Phase 2, de Animated Series, de Original Series. En wat je dan hebt, En zitten zo'n hele... ja, ik moet toch zeggen, een vrij stevige man met een goat... die zegt van, ja, ik wil wel daten... maar niet met mensen die uh, de uh, Original Series de allerbeste vinden. Dus eigenlijk <laughs> ja. heb je nog een soort niches binnen de niches, zeg maar. Ja, ja. <laughs> Ja, goed, dit is één niche. Maar wat we net al over hadden, relatieplannen, ja, daar zijn geloof ik, geloof dat half Nederland daarbij is aangesloten. Het is natuurlijk ook veel te groot. Het wordt vergaarbak geworden. Maar ja. dus er zijn nog veel meer van dit soort niche dating sites. Ja, nou ja, het werd toen echt leuk. Want ik dacht van, van goed, dan hebben we Star Trek fans. Wat heb je nog meer op het internet? Ik heb gevonden, ik ga even een kort lijstje af. Mm -hmm. Ik zal heel snel doen. Um, je hebt uh, dating -site speciaal voor lange mensen, slimme mensen, snorre mensen, conservatieve mensen, gelovige mensen, alles. Lelijke mensen, vegetarische mensen. Je hebt. Positivesingles.com, Denk je dat zijn positieve mensen? Nee, dat zijn mensen met SOA's, S STD's. <laughs> Geen geintje. Uh, singles with food allergies persons.com, dat zijn mensen die van kat houden. Dat is echt een soort social network slash dating network waar mensen die van kat houden elkaar op kunnen zoeken. Waiting till marriage.org, mensen die dus nog nooit seks hebben gehad en dat na het huwelijk willen. Na passion.com, dat is ook leuk. Dat zijn echt van gewoon uh, uh, Johnny en Anita, uh, weet je wel, maar dan naakt. Gewoon ja. <laughs> dat. Uh, en, en, en, maar deze bestaat niet meer. Dat was eigenlijk even een van de leukere clown-dating. En dat was voor clowns en circusartiesten. Die oh, we ik haat clowns. Ja? Nou, ik ben bang voor clowns. Nou, niks maar voor goed, jou dan. Nee, nou, gelukkig bestaat hij niet meer. De grote vraag is natuurlijk een beetje: is, ja, is dit een, een trend aan het worden? Nou ja, een trend. Het, het, het, de, de, ik weet dat niet. Ik heb iemand uh, even opgezocht die dat wel weet. Dat is uh, Erik Klaassen, oprichter van starttodate.nl. En dat is een overkoepelende site voor internetdaten. Erik. Goedenavond. Goedenavond, Erik. Een trend. Is dit een trend? Ja, de observatie dat er steeds meer vertical uh, sites komen, of, de, of niche sites die zich richten op één specifieke groep, dat klopt inderdaad. En dat heeft eigenlijk uh, twee redenen. Allereerst natuurlijk heel logisch dat er niche sites zijn, want je past beter bij iemand met een gelijke achtergrond of voorkeur... En als je allebei van Star Trek houdt, dan hou je misschien ook wel van een heleboel andere dingen die daarmee te maken hebben. Dus in ieder geval de eerste date heb je al een hoop over te praten. Ja. En, de, en de tweede reden is eigenlijk, dat is meer vanuit de datingsite zelf gezien, vanuit de markt. Mm -hmm. Er ontstaan nu hele grote datingsites waar, zoals jij zegt, inderdaad half Nederland op zit. Mm -hmm. um, het is heel moeilijk om die te verslaan. Als je nu een nieuwe datingsite bent en je wil relatieplannen uh, of gaan verslaan, die honderdduizenden... Uh, Profielen hebben en in ieder geval duizenden actieve leden. Waar begin je dan? Want, je komt er want, gewoon niet ja, tussen, zeg jij. Nee, wie wil er op een dating site staan die nog geen leden heeft? Dus dan nee. moet je heel veel gaan investeren ja. en dat is heel moeilijk. Terwijl het veel makkelijker is om een dating site te starten voor een niche. Want een dating site met nou, 500 Star Trek fans is misschien al heel erg interessant voor die andere 499 uh, die erop staan, die ja. jou misschien willen tegenkomen. Ja, dus het is zowel vanuit de data zelf als vanuit de markt. dat dit uh, nu uh, nou ja, steeds, steeds meer in opkomst is. Maar uh, we doen het toch een beetje half lacherig over. Maar, ja. is, maar zijn het wel echt serieuze sites. zoals die Star Trek-site? Uh, ja, nou, die, die, ik ken niet alle Star trek uh, fan sites maar zoals uh, je, je tafelgenoot wel terecht opmerkt. zijn een heleboel van dit soort sites. Zijn begon, begonnen als een geintje en die sterven dan in een, een stille dood. Maar er zijn ook een heleboel serieuze, die, die site voor uh, platonische relaties voor mensen die willen wachten tot na het, uh, het huwelijk, dat zijn serieuze. En er is ook bijvoorbeeld een hele fanatieke datingsite voor liefhebbers van de literatuur van Iron Rand, dat is een hele, ja nogal uh, extreme schrijfster uit Amerika. Ja. Die ja. mensen hebben elkaar echt gevonden op zo'n uh, zo site. En wat denk ik ook meespeelt, is dat het soms een beetje taboe-onderwerpen zijn. Nou ja, dat heb je natuurlijk ook, hè. Want je hebt, uh, je, ik bedoel, um, net zoals Positief Singles uh, dat kan. Ik zit daar te kijken, dat is geen geintje. Dat is, dat is gewoon echt en ik kan me voorstellen... Mensen die een zo hebben. Mensen die, die een zo hebben, ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat je dat niet op Lexa zegt van... joh, uh, ik heb uh, uh, GroenReu of, uh, of, uh, of, uh, of Hit, weet je wel. Dat, toch? Nee, precies. Terwijl je je misschien wel verbonden voelt met mensen die dat ook hebben. Nou, in dat geval van Positief Singles, denk ik, om een hele... Uh, uh, praktische reden, maar uh, in andere gevallen, bijvoorbeeld uh, die Iron uh, Rand uh, fans, ja, dat, dat, dat zet je niet op je profiel, dus je schikt een heleboel mensen ermee af, het is ook niet wat je zomaar telt op een verjaardagsfeestje. maar met de andere mensen die dat ook hebben, voel je wel een, uh, een band. Ja. Nou ja, wat je net zegt uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat als een geintje overkomt mij ook, ik zal het kort houden uh, uh, Maar het is wel echt, ik heb zelfs een keer een reportage gemaakt Over een datingsite voor mensen met een psychische stoornis En daar ging iemand, uh, een schizofreen iemand Of een, met meerdere persoonlijkheden dus, uh, daten met iemand met borderline Dat wist je dan van elkaar Maar ik kan me ook voorstellen, ja, je bent heel gezellig Want je ja. bent bezig met zo'n achter ook maar <laughs> ja. Ik kan je ja. voorstellen dat, dat je dat dan inderdaad niet op zo'n site zet We, Weet je iets, uh, iets van Erik Weet je iets van de slagingspercentages Werkt het ook echt? Ja, überhaupt op datingsites zijn altijd heel lastig. Want een dating site is, um, als je een goede dating site hebt die mensen aan elkaar matcht, dan ben je klanten kwijt. Dus er zit altijd een soort tegenstelling kwijt. Eh, als wij een partner hebben gevonden, dan schrijf je uit. Ja. Dus eigenlijk de meest succesvolle dating sites zijn diegenen die nu zich richten eigenlijk op heel veel relaties achter elkaar. Oftewel een beetje flirten, seksdates, casual dating. Mm. Dat zijn de concepten die nu uh, uh, maar zeg het, jij... snelst groeien. Ja, Daar heb ik ook een site voor gezien. Mensen die polygaam zijn, serieus. Die ja, Dus ja. dan kan je met heel veel mensen naar bed. Dus dan, ja. dan, dan blijf je ook op de dating site. Misschien is dat het geheim <lacht> om geld te verdienen aan de <lacht> <Ja>. datingsite. <lacht> eigenlijk zeg jij de beste sites, of tenminste vanuit de, de eigenaren dan gezien zijn de de, die, die flessen de boel een klein beetje. Die proberen je niet al te vaak met je, uh, je soulmate in... Uh... In aanraking te brengen. Ja, het hangt er ook vanaf, maar vanaf wat je wil. Hè. De, de, de die sites die ik noemde bijvoorbeeld de Badoo is een heel snel groeiende app wereldwijd. Uh, in Nederland heb je er ook een aantal uh, Tinder is er eentje die nu op Amerikaanse campussen echt door het dak schiet. Alle studenten in Amerika zitten nu op Tinder. dat is echt een begrip daar. Het nou, en enige dat? wat je eigenlijk kunt doen is zeggen uh, ja of nee tegen iemand en als je ja zegt, dan zeg je in feite van nou ik zou wel een beetje willen afspreken. Nou ja, dus, dus dat, dat leidt dan bijna tot, nou ja, in ieder geval daten en misschien wel meer. En dat maakt het zo makkelijk dat dat ook enorm populair aan het worden is. Ja. En word je opgelicht? Nou nee, want die app is, uh, is nu gratis. Maar je moet wel uitkijken met dit soort sites, want er zitten natuurlijk meer dan op een serieuze datingsite, zitten er meer fakers en mensen die de boel een beetje proberen op te lichten. Kortom... Er valt heel wat te beleven. Op het internet. In dit land. Nou, <laughs> Wat vond jij het leukst van deze allemaal, Tim? Um, even denken. Ik, nou, het grappigst vind ik mensen met soa's. Die, want dat, en, uh, maar ik uh, denk ook dat... Het, een van de beste dingen die ik... Uh, dat is die, die reportagekeer over hebben gemaakt. Mensen met psychische stoornissen. Is toch oh. fijn voor de lui. Ja, ja. Erik Klaassen, dankjewel. Zeg gedaan. Goed Goedje. Exit Ex Holland. Naar India. De meest bekeken sport in India, cricket... gaat gebukt onder een groot schandaal. Drie topspelers die zijn opgepakt na wedstrijdvervalsing. Een dolk in de rug van de bevolking wordt er gezegd. Want cricket dat is in India toch een soort religie, of niet, Davy Borma? Ja, dat is het absoluut. Het is, uh, het is een religie die aanbeden wordt door fans... en de spelers worden ook echt aanbeden als goden. Dus iedereen uh, loopt hier een beetje met een kater rond de afgelopen dagen. Ja, want wat is er gebeurd dan? Er zijn drie spelers en van één team in de prestigieuze Indian Premier League die nu aan de gang is. Het is een, uh, een toernooi van een paar weken waarin de spelers ontzettend veel geld uh, kunnen verdienen. Er zijn drie spelers van één team gepakt uh, voor spotfixing. En normaal houdt dat in dat ze dingen in de wedstrijd beïnvloeden, kleine momenten in de wedstrijd beïnvloeden, um, waarop mensen kunnen gokken. Maar de wedstrijd zelf, het zijn zulke kleine dingen dat de, zel, de wedstrijd er zelf niet onder leidt. Dan is het normaal en daar is ik okay. ontzettend gevoelig voor. Een ontzettend gevoelige sport. Voor, omdat er zoveel in gebeurt. Wat voor soort kleine dingen dan? Nou, bijvoorbeeld, um, je kan al bijvoorbeeld wedden op um, of iemand een horloge draagt, de, de wedstrijd. Zo, zo klein zijn de dingen al. Dus die zouden dus ze al kunnen beïnvloeden. Als ze met hun agent, die dan in contact staat met de wetkantoren, zeggen van hé, hey, draag jij je, je, je horloge vandaag even om je linkerpols of zoiets. Maar. Dit ging verder. In, in cricket gaat het erom om runs te maken. Mm -hmm. Degene met de meeste runs wint. Um, drie spelers die gepakt zijn waren uh, bowlers. Dat betekent dat ze de bal aangooiden. Ze hebben afgesproken met de agent dat ze hele makkelijke ballen zouden gooien. En zo runs zouden weggeven. Maar ja, als drie spelers van één team dat doen... heeft dat natuurlijk zulke grote gevolgen dat ze de, de wedstrijd uiteindelijk opgeven. <lacht> en um, ja, de fans voelen zich benadeeld en ja. voelen zich in het ootje genomen. Ja, het is, het is, je leest het hier ongeveer ook elke dag in de krant. Matchfixing, dus ook in India. Is het nu, denk je, een beetje gedaan met de populariteit van cricket? Cricket is zo ontzettend populair. Dat, dat gaat niet zo snel. Zullen er zullen geen drie spelers zijn die daar invloed op hebben. Ja. Maar mensen beginnen wel een beetje de schellen vallen van de ogen. En mensen beginnen wel in te zien dat niet alles even eerlijk verloopt... Uh, als ze misschien zouden denken. En dat zelfs hun grote helden, hun goden... ook maar mensen zijn die... Soms wat um, ja, gierig en alleen maar meer geld willen. Nee. Zien, ja. Het grootste groot cricket schandaal dus daar in India. Davy Boerman, dankjewel. Ja. Dit is Radio 1. Met het NOS-journaal van half tien hier is Anouk Thijssen.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 Tim, ken je nog die Amerikaanse politicus Anthony Weiner? Weet Wel, je dat nog? Nee. Die man die een paar keer foto's van een erectie oh, maakte. Oh ja, die ook Weiner heette, ja. Die heet ook Weiner, ja. Dus van een nee. bobbel in zijn broek. En dat op Twitter zetten, want ja. hij wist nog niet helemaal hoe het werkte. En die is... Nou, dat was een enorm schandaal. Die man is terug. Die wil nu burgemeester van New York worden. En die heeft natuurlijk een ah. mea culpa gedaan aan alle New Yorkers, aan heel Amerika. Zometeen hebben we het over hem en zijn kansen. En Jaap en Marleen zijn er ook nog. En zometeen... Een kijkje in de fabrieken, kledingfabrieken in Bangladesh. Maar eerst Kees ja. met de tweets. Er uh, wordt getweet over uh, de, bru de brute moord in uh, Londen. Je hoorde het net ook al uh, in het nieuws. Waarbij uh, twee mannen inhakten op vermoedelijk een militair... Christel Hoeflaken die tweeten, uh, het wordt een steeds gekkere wereld waarin we leven. Echt te walgelijk voor woorden. Harul, Harul dus uh, die zegt, ik vrees dat vanmiddag de lont in het kruidvat is gestoken. Geert Wilders tweet, en ze riepen Alou Akbar. En uh, Sanne die tweet nog, uh, dat ze die mafketel maf nog hebben durven filmen met die messen in zijn hand. Ik had echt uh, het op een rennen gezet. Het uh, gaat ook over Tiaf op Twitter. Uh, de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond die heeft maandag namelijk gezegd, dat ze een nieuwe schaatstempel in Almere willen bouwen... en dus niet Tialf als schaatscentrum van het land willen houden. Veel boze fans daarover en daarom zijn ze de actie Tialf moet blijven gestart. En die pagina heeft ondertussen op Facebook al 25.000 likes. Pieter Hakvoort die zegt laten we een tussenweg doen. Het nieuwe Tialf in Urk bouwen is even ver van Almere als Heerenveen. Schaatser Kjeld Nuis die zegt nou zet ik mijn huis in Heerenveen alvast te koop... Terug naar de bewonerwereld. En Sven Kramer die is het meest uh, gere de uh, afgelopen dagen. Hij zegt, uh, gelukkig is het besluit over de schaatshal nog slecht een advies. En niet definitief. Schaatsmerk moet blijven. Friesland is schaatsen, is Tiaf. En tot zover uh, de tweets van vandaag. Ik ben er enorm voor dat Kjeldnuis uh, dichterbij hier in de buurt komt wonen. Toch, Kees? Nou, uh, ja, knappe man hoor. Hey, bye,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 naar vliegangst hebt, dan kan je beste Someone Like You luisteren van Adele, want uh, blijkt na onderzoek, um, dat is de beste uh, song om te luisteren voor mensen met vliegangst. Hij heeft namelijk een tempo van 67 beats per minute. En daar word je rustig van. Bedankt voor de tip, ja, Heb je vliegangst? Nee, dat dacht ik, maar viel reuze mee. <laughs> dat ja. dacht je? Zo ben ik. <laughs> Goed. Dat was dus Adele, rolling in the deep. Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Stel, je bent een uh, goede vriend van Brad Pitt, maar als je hem nu tegenkomt... dan kan het zo zijn dat hij net doet alsof hij je niet kent. Dan heeft dat niks te maken met dat hij misschien arrogant is... maar hij heeft een aandoening, namelijk prosopagnosie, agnosie. Dat is een zeldzame aandoening waarbij de patiënt moeite heeft... met het herkennen van gezichten. Nou, deze week vertelde hij dat in een interview met het Amerikaanse blad Esquire. En daarin zei hij, ja, nou ja, ik denk gewoon dat ik deze ziekte heb. Dus sorry, mensen die denken dat ik arrogant ben, dat is niet zo. Nou, wij vroegen ons af, wat is dat voor een ziekte? Hoe beïnvloedt het dan je carrière en je liefdesleven bijvoorbeeld? En hoe ga je daar mee om? Wij zochten het voor je uit. Look wat faces die you? Faces, joy and pain. Nou, ik ben Job van den Hurk. Ik werk aan de Universiteit van Maastricht als hersenonderzoeker. En daar doe ik onderzoek naar hoe de hersenen, uh, onder andere, gezichten verwerken, bijvoorbeeld. Ja, bij prosopagnosie is het dus zo dat je uh, echt moeite hebt met het herkennen van gezichten en dat zal dus ook opgaan voor zijn eigen vrouw inderdaad. Die zal die ook echt moeten herkennen aan andere karaktereigenschappen. Nu is het wel zo dat mensen met prosopagnosie nog wel de mogelijkheid hebben om gewoon objecten te herkennen. Dus hij is wel in staat om te zien dat zijn vrouw grotere lippen heeft dan de gemiddelde vrouw en dan misschien daaraan kan herkennen. Maar hij kan er in zekere opzicht ook misschien wel een beetje trots op zijn. Want hij behoort nou wel tot uh, een unieke selectie mensen. 1 tot 2 procent van de mensen op de wereld die, uh, die lijdt slechts aan deze aandoening. People, people all over town. Some of them nou, ik denk dat Brett Pitt het nog wel eens moeilijk gaat hebben op de set. Bijvoorbeeld uh, dat hij een heel verhaal gaat afsteken tegen de vrouw die licht bedient... in plaats van zijn tegenspeelster. Hij heeft dus ook echt moeite om te herkennen wie wie is, ook in, ja, op de filmset. Faces, Faces joy and pain. Nou, als ik uh, Brett Pitt een tip zou mogen geven... en die tip geef ik eigenlijk aan iedereen die aan deze aandoening leidt... Uh, hij zal toch moeten leren mensen te gaan herkennen... aan andere eigenschappen en daarbij moet je denken aan bijvoorbeeld uh, het stemgeluid of een bepaalde type van haar uh, kleur of uh, kleding die iemand snel draagt, maar daarbij kun je je wel voorstellen dat dat een, een stuk ingewikkelder is dan iemand herkennen aan de precieze verhouding van de ogen en de grootte van de neus en, en dat soort dingen meer. Nou, Brett, mocht je ooit geïnteresseerd zijn om uh, te laten onderzoeken of het ook echt ligt aan een mankement in je hersenen, dan kun je je melden bij mij en de Universiteit van Maastricht. Voor zover dus, Brad Pitt. Ik denk dat heel veel BNers die ziekte hebben hier in ons heel, heel veel. Wie, wie, wie? wie. Ik weet niet iedereen in de Jimmy Woo. Iedereen in Jimmy Woo. Bangladesh praten we verder over. Bangladesh is uh, na de instorting van een kledingfabriek vorige maand uh, nog steeds in rep en roer. Medewerkers gaan massaal de straat op om, om te demonstreren tegen de slechte arbeidsomstandigheden. Vandaag nog werden er opnieuw vier fabrieken gesloten. Ondertussen hebben natuurlijk de grote westerse kledingmerken... een akkoord ondertekend om de veiligheid te verbeteren. Vorige week veel over te doen. Minister Plummer, die heeft 9 miljoen beloofd om daar de veiligheid te verbeteren. En dat is ook hard nodig. In de studio twee mensen die de fabrieken in Bangladesh van binnen en van buiten kennen. Ja, Rijnsdorp, uh, tientallen in Bangladesh geweest. Ik kom ja. er al twintig jaar. Je kent de dakka op je duimpje, nou ja, nou ja, beter dan wij hier allemaal aan tafel. Um, jij kwam ook in, in, in, in allemaal van die foute fabrieken. En dat is nog niet zo makkelijk om daar binnen te komen. Want Marleen van der Zanden, jij komt net terug uit Bangladesh. Ja. Je kan echt niet zomaar zo'n zo fabriek okay. binnenlopen. Nee, zeker niet. Nee. Nee, vooral als westerling, wat ik merk is dat je... Uh, eigenlijk de goede fabrieken binnenkomt. Ja. En de foute fabrieken komt de lokale bevolking. En de lokale organisatie is al heel moeilijk binnen. Dus ja, want ik laat staan denk, dat ik daar even binnen kan lopen. denk, ja. ik die pottenkijkers moeten we niet hebben. Nee, ja. Ja, en logisch. Ja. Ja, jij bent er dus wel geweest, Jaap, in die foute fabrieken. Neem ons even mee, een soort denkbeeldige tour. Dhaka een steegje, stel ik me voor, en dan staat een fabriek. En dan? Uh, je stapt in de auto, uh, deuren dicht, ramen dicht. Uh, heel veel herrie, heel veel verkeer, uh, heel twee veel mensen. Rijden, uh, twee uur rijden, minimaal. Twee uur rijden. Je hebt een paar hoofdwegen, je gaat daar vanaf. Dan ga je weggetjes door, tussen de huizen door, uh, zandweggetjes op. En dan plotseling sta je gaat er een ijzeren poort open met een meneer met een geweer... en daarachter zit de fabriek. Met een geweer? Ja, Altijd. ja zoals hier beneden ook iemand aan de receptie zit... Ja. staat daar ook iemand. Met geweer? Met geweer. <laughs> ja. En dan? Dan kom je daar binnen en dan zitten daar dus... Wat, hoe groot zijn die fabrieken waar jij bent geweest? Uh, ja, twee, driehonderd mensen. Beschrijf eens hoe dat eruit ziet. Zo'n grote hal, neem ik aan. Uh, ja, over het algemeen is het een hal. Uh, kantoor, kantoortje erbij voor de baas en uh, donker en bedomd en vies en smerig en uh, nou, een plek waar je niet wilt zijn. Wat je net al zei, soms heb je meegemaakt toiletten uh, die overliepen en ja. de poep liep zo de zaal in. Ja. Ja. En dan ja. zitten ze daar, zitten daar rijen met honderden ja. vrouwen meestal ja. achter naaimachines. Ja. En dan hebben we wel die serie van BNR gezien. Bloed, zweet en luxe problemen. En daar zitten ze met ze, nou ja, da nou, niet dag en nacht, maar 16 uur achter elkaar. Ja. Dat, dat gebeurt ook. Ja, of ze slapen daar zelfs. Uh, ik heb meegemaakt dat ik uh, in een fabriek kwam en uh, ja, de baas komt. Dus dan gaat het fluitje en dan springt, uh, liggen de mensen onder de tafels te slapen. En dan uh, moeten ze in de houding springen. Want de baas en een inkoper komt. Ja. Dus... Kan je gewoon een, een paadje maken met die mensen daar? Nee, je, kunt, je beheerst taal niet. Dus, uh, dat is wel heel moeilijk. Maar je zou ze, als je een tolk bij je hebt, kan je ze gewoon aanspreken? Ja, Dat soort fabrieken bijna niet. Uh, die zijn oh. veel te bang. Je, je, die mensen zijn te bang? Je, die zijn te bang. Je ziet nu... Uh, als wij naar een nieuwe fabriek zouden gaan en wij kijken rond... dan kijk je naar de mensen. Hoe die werken, hoe die erbij zitten. Zijn ze ontspannen? Lachen ze? Je, je, je voelt de sfeer. Ja, want inmiddels doe je niet meer zaken met van die nee, fabrieken. Liefde, nee. nee, maar niet. Maar toen dus wel. En dat, je ziet het ook aan de mensen. Ja, tuurlijk. Want er, er is angst. Er is alleen maar angst. Dus mensen uh, zitten angstig achter de machine. Ze kijken je schichtig aan en... Uh, we willen liever niks zeggen en ga weg en laat mij met rust. Als je ja. daar dan een, een, een dag geweest was in zo'n fabriek... of ik weet niet hoe lang je daar bent... kon je jezelf dan uh, s'avonds in het hotel in de spiegel aankijken? Als je uh, zaken had gedaan? Uh, ja, maar dat werd steeds moeilijker, ja. ja. Ja. Kijk, als je, maar je deed als het je, wel. Ja, nee, maar als je begint, ik ben begonnen bij een Chinees bedrijf. Ik heb voor een Chinees bedrijf gewerkt. Je wist niet beter. Je, je, je, je, ik, ik kwam erin en ja, hier heb je je ticket en ga er naartoe. en Je komt pas terug als het geregeld is. Je weet niet beter. Je maar, wordt... maar wat weet je niet beter? Hoe het, hoe het eraan toe zou moeten gaan. Je, je wordt meegenomen door de lokale mensen en dit ja. is het. En je zit met ze te eten en dit is het. Maar je, wat je net zegt, je voelde ook wel het is smerig, het is goor. Die mensen liggen onder Tuurlijk. een tafeltje te slapen. Je voelt ja, natuurlijk wel, die, dit, dit zouden wij niet normaal vinden. Nee, maar ja, de, dat was overal op dat moment zo. Ik bedoel, twintig jaar geleden, uh, nou ja, laat ik zeggen, tachtig jaar geleden was het in Nederland ook uh, niet overal even goed. Dus zo'n land moet zich wel kunnen ontwikkelen. En textiel is poer mensen. Maar je voelde je er niet goed bij? Nee, ik voelde me niet goed bij. Nee. Uh, ik, ik ben begonnen in China en daar kom je in de fabriek... en daar slapen ze allemaal op kleine zaaltjes met vier, zes of acht mensen. Want die zijn een jaar van huis. En die zitten een jaar in de fabriek en dan gaan ze twee weken naar huis... en dan komen ze weer terug. Ja, dat vond ik wel heel moeilijk. Ja. Dat dacht ik, maar dat vonden ze daarom heel normaal. En ja dan denk ik, ja, wie ben ik om dat niet normaal te vinden? Als jullie dat wel normaal vinden... Oh, ja. Iemand die, die, die zaken doet en het voor een deel in stand houdt natuurlijk. Uh, wij houden met z'n allen het in stand. Ja, nee, precies. Maar, en dat het is niet zo ook. dat ik het in stand houd nee, nee, Wij wel. met z'n allen houden in Inderdaad, stand. je bent daar onderdeel van. Maar die, ja. ik wil zeggen, want je hebt het op een gegeven moment natuurlijk die omslag. gemaakt. Ja, op een gegeven moment, nou ja, je hebt je krijgt zelf kinderen, je wordt zelf ouder. Uh, uh, je ziet uh, ontwikkelingen in het land en je komt bij, op een gegeven moment bij fabrieken en denk, hé, hey, wacht even, het kan dus wel. Het kan dus wel anders. Maar kon jij niet tegen, je bent, komt wel als inkoper, je, doet, je koopt kleding in. Kon jij niet tegen zo'n fabriekseigenaar zeggen, luister joh, uh, dit is allemaal, dit is afschuwelijk, zo doen wij het niet in het Westen. Nou, dat ja. vind ik wat paternalistisch, maar goed, hè, het gaat me aan mijn hart. Ja. Uh, betaal die mensen wat beter. laat ze. Ja, dat kun je doen. Dat is, dat is de meest gebruikelijke reactie die van iedereen krijgt. En de enige die er beter van wordt is de fabriekseigenaar. En niemand anders. Dus de, het brengt geen oplossing. Want die zegt ja, en als je mij nou dit geeft, dan ga ik dat doen. Los niks op. Wat wij uh, twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden in China hebben gedaan. Daar kwamen we dus in de fabriek waar we heel erg over tevreden waren. Maar die fabriek hadden we nog nooit gezien. We komen daar binnen en we schrokken ons helemaal kapot. We wisten niet wat we zagen. Het was echt triest. Want? Uh, ja, uh, brandgevaarlijk. De nooduitgangen waren geblokkeerd. Geen brandblussers. Uh, uh, donker. Uh, enzovoorts. enzovoorts. Uh, nou, toen hebben we gezegd, uh, als hier brand uitbreekt, hebben we een probleem. Ja, maar er komt geen brand. Jawel als er brand er Nee, maar er komt geen brand. Nee, als er brand... Nou, dat duurt heel lang. Nou, als, je, nou, als je machine schoonmaakt, en, nou, dan ga je dat uitleggen. Wij hebben toen besloten, ter plekke... om 10 cent per meter stof... want we kochten daar stof... 10 cent per meter stof meer te betalen... We zijn nu 2,5 jaar verder en hij heeft gewoon een hele nieuwe fabriek gebouwd. En is helemaal trots en komt kijken, want kijk, dit is jullie fabriek... want die heb ik voor jullie geld betaald. Het kan dus wel. En het kan dus wel, hebben, ja. ja Even Marleen, brandveiligheid. Daar, jij uh, studeert grafische vormgeving. Jij, op een gegeven moment verdiepte je je in de kledingindustrie daar... en je dacht, jezus, wat gebeurt er allemaal? En... Um, de, het is niet brandveilig. Jij besloot om nooduitgang bordjes te maken. Nou, dat is een heel verhaal hoe je dat hebt gedaan. Maar je bent daar echt in die fabrieken geweest, in Dakka. Ja. Je hebt daar die bordjes opgehangen. Ja. Hebben ze dan geen bordjes daar? Nou, ze hadden wel bordjes. En na het eerste onderzoek in maart kwam ik erachter dat de bordjes die er zijn, dat die eigenlijk niet werken, omdat 60% van de werknemers die zijn analfabeet. En de bordjes die er waren, die zijn gebaseerd op tekst. En dus als er staat fire extinguisher in het Engels... Nou ja, Engels zullen ze dan nog helemaal niet begrijpen. Nee. En in het Bengaals. Maar ja, beide is gewoon niet begrijpbaar. En daar wist ik, ja, daar moet gewoon een, een systeem in komen... wat puur op beeld is gebaseerd. En niet meer plaatje. al die rommel weg. Ja, zo vond ik het dan. Maar ja. al die rommel weg van, van tekst en gewoon puur beeld en daarmee communiceren. Ja. Maar wij lachen er een beetje op, maar het is natuurlijk That's, ook... Het is, is. Ja, het is alsof, alsof ja, zo'n zo fabriekseigenaar het bijna expres doet. Ja. Waarom hangt hij een bordje op, terwijl hij weet dat niemand het kan lezen? Want dat, dat uh, staat voorgeschreven. Ja. In de hele mooie codes of conducts en alles wat wij bedenken. En daar staat het in. En daarom hangt het er. Ja. Maar wat nou, er ze zijn, moeten doen... Er zijn inderdaad wetten dat er bijvoorbeeld voor de nooduitgang... moet er een bordje hangen in het rood met duidelijke tekst nooduitgang. Maar dat wordt dan letterlijk genomen. Dus er hangt een rood bordje met fire of uh, uh, emergency exit. Ja. En in het Bengaals eronder. Maar dat, ja, dat interesseert niet. Is het, is het onwil of is het onwetendheid? Zijn ze er gewoon niet mee bezig? Nee, ze zijn er niet mee bezig. Want ja. als ik met fabriekseigenaren praat of met organisaties daar, die, uh, die hebben er gewoon niet echt over nagedacht. Dus als jij een fabriek zou openen, nou dan heb je gewoon een set bordjes, ik zeg maar wat, met teksten: fire extinguisher, dit soort dingen. En die koop jij in en die worden opgehangen. Maar er wordt nooit over nagedacht van communiceert het eigenlijk naar de werknemers toe. Nee. Dat is en... gewoon desinteresse. Want ik krijg. Of die mensen in die fabrieken, hè, met dat branduitbreken, dat gebeurt niet. En dat soort bordjes. zijn ze nou heel dom? Of is het gewoon? Ik denk. Landers. Ze zijn er niet mee bezig. Ze, niet zijn, niet op mee de, bezig. ze zijn puur mee bezig, inderdaad. Zo'n fabriekseigenaar met, die fabriek moet open, er moet geld verdiend worden, want ik heb heel veel geïnvesteerd. En die werknemers... Ja, Alles wat erna komt, dat is secundair. Ja. Right? Ja. nou even, even tot slot, want jullie hebben nu geschetst hoe het is. En Jaap, jij doet inmiddels alleen nog maar, want je hebt je sinds 2010 aangesloten bij een organisatie die erop let wat er in zo'n fabriek gebeurt. Ja, de Fair Wear Foundation. Ja, en jij bent echt partnership aangegaan met fabrieken daar, dus je weet wat daar gebeurt. Ja. Uh, nou ja, dus niet meer wat je net hebt beschreven. We hebben natuurlijk net vorige week al die grote merken die dan zo'n overeenkomst ondertekenen, H&M, Zara, Hema. Um, dan worden straks, het is wat afstandelijker, hè, worden straks de, de arbeidsomstandigheden gecontroleerd. Is veel minder uh, de bovenop zoals jij dit doet. Denk je dat dat een beetje gaat helpen? Alles helpt. Alles helpt. Uh, maar dit, dit is uh, het begin. Um, het probleem is, is dat een inkoper van dat soort organisaties vaak niet in de fabriek is. Die komt in een kantoor of showrooms en die zit in Dhaka in een showroom te werken van de fabriek en die doet daar zijn werk. En er komt een CSR, dus iemand die verantwoordelijk is... Voor, vanuit het bedrijf voor de uh, social... De sociale werkomstandigheden is. Die gaat naar de fabriek en die zwengelt dat aan. En dan komt weer een rapport. En dat wordt dan besproken. Maar die inkoper heeft wel de druk van we moeten deze marge maken. Dit zijn de leeftijden, enzovoort, enzovoort. Ja, maar, maar dat klinkt als als ze daar bengalezen zijn, die uiteindelijk uh, bengalen zijn... die het contact onderhouden tussen de inkoper en de fabriek zelf... dan kan die straks zeggen, joh, allemaal hartstikke in orde. Handtekening eronder, klaar. En wij denken ja, ja, dat het wel goed geregeld is. Uh, uh, dat, dat is dus het probleem. Nu worden er uh, voorschriften gemaakt. En die zeggen, hmm. ja, de bordjes hangen er toch. En de brandblussers hangen er toch. Alleen ze hebben geen idee wat ze ermee moeten doen. Of niet zelf over nagedacht. En waar het om gaat is... is het, eigen bewustzijn van zijn fabriekseigenaar... Die, die moet begrijpen van waar ben ik nou eigenlijk mee nee. bezig. En, en dat daar, en daar daar komt wel het... langzaam? Ja, dat komt. Ja, ja, ja, Onder ja, dat andere komt. door zo'n enorme ramp. Ja. En meer, nou, ik de denk landen. ook de druk vanuit Europa nu. Want er wordt gewoon een enorme druk opgevoerd... tegen die fabriekseigenaren. Van, hé, hey, doe er nou eens even wat aan. Ja. Want het kan zo niet. En, en dat is waarom er bijvoorbeeld vandaag ook weer een aantal fabrieken gesloten zijn... vanwege die westerse ja. druk. Maar dat is ook niet de oplossing. Nee. En dat, want dat zijn ook dingen. Een paar weken geleden, net na de, het, het Rana Plaza probleem. Ja, dan gaat de Bengaalse overheid, de overheid 18 fabrieken sluiten. Maar als je berekent dat er in een fabriek gemiddeld nou ja, van 500 tot 5000 mensen werken. die zijn allemaal werkloos. Ja. Betekent, die ja, dat... hebben een hele familie om voor te zorgen. Je zit ja. zo aan 100.000 mensen om... die nu geen eten, niks meer hebben. Dat is ook dus, niet de oplossing. Nee, nee. helemaal niet. Maar het is, het is in ieder geval een stap in de goede richting wat er Natuurlijk, nu is gebeurd. Alles, met die alles, helpt, alles helpt. Dank jullie. We gaan uh, verder. Look, I made some big mistakes and I know I let a lot of people down. But I've also learned some tough lessons. I'm running for mayor because I've been fighting for the middle class and those struggling to make it my entire life. And I hope I get a second chance to work for you. Ja, de Amerikaanse politicus Anthony Weiner vandaag uh, maakte hij in een YouTube filmpje bekend dat hij burgemeester van New York wil worden. Maar ja, dat is de man die twee jaar geleden nog uit het huis van afgevaardigen stapte omdat hij erectiefoto's van zichzelf twitterde. Ja, het kan raar lopen. Michiel Vos in New York, hoe gaat hij zichzelf... een beetje verkopen na dat sekschandaal? Nou ja, zoals je zelf al liet horen... Uh, hij heeft zo'n uh, big mistakes gemaakt. Hij heeft een paar grote fouten gemaakt. Maar hè, laat je dat niet van de wijs brengen... kiezer in deze verkiezingen... aanstaande november in uh, New York... voor het burgemeesterschap. Ik ben de Anthony Weiner die je kent... uit het congres, de vechter voor de middle class. En ik ben vader geworden... Mijn familie is nog steeds bij elkaar. Mijn vrouw is niet weggelopen na dat schandaal in juni 2011, twee jaar geleden. Ja. Waarin ik inderdaad erectiefoto's, prachtig woord, heb gestuurd aan vrouwen... waar ik overigens geen seks mee had, maar wel zeg maar zeer pikante... Twitter-conversaties en e-mail-conversaties mee had... en soms zelfs via de telefoon. Ja, dat kan natuurlijk niet als politicus in Amerika. Dus hij moest inderdaad aftreden. Maar goed, he's back. En ja. Uh, ja, dat zou kunnen dat hij dus toch een kans maakt voor het burgemeesterschap. Ja, of juist misschien wel een extra kans. Want die Amerikanen die zijn, die zijn natuurlijk wel een beetje van het bicht. Ik bedoel, één keer bij Oprah Best op de klopt. bank en alles is weer goed. Nee, dat klopt. Je kan heel diep vallen en heel snel vallen. Maar je kan ook heel snel weer terugkomen... De man is in uh, New York, de naamsbekendheid is bijna 100% door het schandaal, maar ook door zijn lange carrière. Het is iemand die enorm aanwezig altijd was in de media. En natuurlijk, dat schandaal heeft hem tot zeg maar, nationale nou ja, piñata gemaakt. Maar goed, hij heeft een naamsbekendheid, dat is belangrijk in burgemeestersverkiezingen. Hij heeft een campagnekast, die is goed gevuld met 5 miljoen dollar. Dat is belangrijk in verkiezingen. Er zijn niet echte sterren die dit, op dit moment naast hem zeg maar, burgemeester willen worden... die kandidaat zijn voor het burgemeesterschap. Mm -hmm. Dus hij heeft een kans... Maar aan de andere kant heeft hij ook helemaal geen kans, omdat het natuurlijk veel te vroeg is voor New Yorkers om hem te vergeven en niet zozeer vanwege wat hij heeft gedaan, die beroemde foto's, nee. maar meer ook omdat hij erover loog een paar weken lang en dat hij met allerlei draai ja. uh, verhalen aankwam waar niet van waar bleek te zijn. Zijn account gekraakt was, hè, geloof ik. Ja, zijn Twitter-accounts zijn, Twitter zijn gehackt door iemand... en ja. hij zou he, ongewild die dingen hebben verstuurd. Nou ja, goed, dat was natuurlijk allemaal onzin. Uiteindelijk had hij het wel gedaan, dan was er veel meer dan één vrouw. En dat uh, was natuurlijk allemaal suckle. veel erger. Nou goed, uh, je kan je wel voorstellen, het was heel pikant. En in New York, he, je hebt uh, fijne pers hier, de Robble pers... die daar natuurlijk wel, uh, ja, die lust daar pap van. Goed, Anthony Weiner, he's back. We gaan het zien uh, of hij... He's back. Uh, he's back, de nieuwe burgemeester van New York wordt. Dankjewel, Michiel Vos. Geen dank. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Bijna 10 uur dus hoog tijd om te luisteren naar wat bekend Nederland vandaag bezig hield als eerste schoeneman Floris van Bommel. Hey Willemijn, ik heb vanmorgen wat inhemtingen gehaald voor een fotoshoot in Tanzania. Dat is dus gewoon keiharde business, een beetje als bij de McDonalds. Je komt binnen voor een hamburgertje en je loopt naar buiten met een mega mega happy meal. Ik kwam voor één spuitje naar binnen en na een goed verkoopgesprek ben ik nu resistent voor gele koorts, kinkhoest, tyfus, polio, difterie, cholera, hepatitis A, hepatitis B, malaria en de knokkelkoortsmuggen. En ik heb ook maar die spuit gedaan waardoor je licht hebt gegeven in het donker. Handig voor als je s'nachts naar de wc moet. Ja. En dan vallen we naar mijn keestol. Yo Willemijn, ik zat vanmorgen hoe toevallig eventjes door mijn foto's van mijn telefoon heen te scrollen. En toen kwam ik foto's tegen van precies vorig jaar. Toen zat ik dus als een een of andere rode kreeft op een of andere opgespoten strand ergens aan het IJsselmeer. meer met een flesje bier. En dan vraag ik me af, gaat dat nou alsjeblieft nog gebeuren dit jaar? Wat denk jij? Ik denk het niet. Nou, toch maar even een weekendje Barcelona boeken dan. Tot volgende week. En als laatste mijn liefste mama. haar lieve kind. Met het ellendige weer mag ik graag zien dat het ook in Parijs rot weer is. En ook in Rome zag ik op het journaal parapluze dikke jassen. Gedeelde smart, weet je wel. Maar nu las ik dat na dit koude voorjaar een warme zomer komt. Half juni breekt hij uit. Jippie. Ze vraagt niet meer of je langskomt. <lacht> Nee, nee, dat moet niet te vaak. Dat is niet de bedoeling. Tim Hofman, dank. Timpunt. punt. Jaap en Marleen, dank. Zometeen, langs de lijn. Ja. De Champions League op Radio 1. Zaterdagavond in langs de lijn. De bal naar de recht, rechterkant. Robben, kop het. Bij Robben. een München, Borussia Dortmund. Een mooie beweging van Robben. Robben.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 Dit is Radio 1.